Vijf uur, goedemiddag. Een hele goede middag. Musicnieuws van nu.nl met even kunnen. Goedemiddag. Er wordt nog steeds druk gewerkt aan het nieuwe kabinet. Vandaag heeft onze bijna premier Jette weer een hoop kennismakingsgesprekken met nieuwe kabinetsleden, ook met oud-informateur Rianne Letchert. Zij wordt de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zij zegt dat ze de schade van de bezuinigingen wil herstellen. Maandag dan staat het nieuwe kabinet op het bordes. Er is opnieuw vogelgriep opgedoken nu in Alsem in Friesland. Een bedrijf met 30.000 kippen wordt geruimd rond het bedrijf mogen nu geen vogels en eieren meer vervoerd worden. In de buurt zitten nog negen andere pluimveebedrijven. In Weert in Limburg was carnaval niet alleen maar gezellig. De politie zegt dat er veel meer vechtpartijen... mishandelingen en bedreigingen waren dan eerdere jaren. Vooral jongeren waren betrokken bij opstootjes. Sommigen mogen op bepaalde plekken in Weert voorlopig niet meer komen. De Olympische Winterspelen. Alle Nederlandse medaillewinnaars worden in ons land... volgende week dinsdag gehuldigd. In Den Haag door onder andere de minister van Sport. En daarna gaan ze naar Paleis Noordeinde. Daar worden ze ontvangen door de koning... En koningin en prinses Amalia. We hebben tot nu toe 13 medailles. Misschien komen er vanavond nog meer bij bij het shorttrek. Het weer vanavond en vannacht meer bewolking en het gaat vriezen. In het midden en zuiden is kans op sneeuw en gladheid. Code geel daar. Morgenmiddag dan klaart het weer op en dan wordt het 2 tot 6 graden. Het blijft meldt langs de files van dit moment op de A4 draagt Amsterdam bij de Nieuwe Meer. Het komt door een defect voertuig 5 km en 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Diemen bij het AMC ziekenhuis 8 km en 25 minuten en op de A20 Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum kom je in 4 km met 20 minuten. En flitsers op de A12 richting Ede bij 109.2, op de A50 richting Apeldoorn bij 212.0 en op de A73 richting Vando bij 12.9. <tied> De Q-middagshow van woensdag. Leuk dat je erbij bent. We hebben zometeen muziek van Kensington. En nu Justin Timberlake. Can't stop the feeling. Q, Q music, Q music. Q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 Good for you En stop de feeling in de Q-middagshow van woensdag. Het is uh, 18 februari 2026. Zes minuutjes over vijf. Als je er net bij komt. Welkom, welkom. We hebben daar Bram. En daar Tom. Ja, en een berichtje van Gene uh, in de Q-music app. En Gene zegt, uh, ik heb het waarschijnlijk gemist... doordat mijn collega aan de knoppen van de radio zat. Maar normaal zat Domin toch altijd tussen vier en zeven? Ja, dat klopt. Oh Gene, heb je dat niet gehoord? Heb je dat niet gehoord? Ja, uh, Dominie had een politiepaard gebeten. Die zit nu vast. <laughs> En daarom zitten wij hier nu. Ja, Domine, ik weet niet wat een bezielde, maar die zit, die zit hartstikke vast. Een paar maanden op water en brood. Ja. Maar goed, wij houden zijn plek uh, warm. Nee, nee, nee. Domien zit natuurlijk in de ochtendshow hè, bij Marieke. Want Mattie en Luc zitten in uh, Milaan vanwege de winterspelen. Dus zitten wij dan weer op de plek van Domien. Juist. Stapt u het nog? Nou, inderdaad. Ja, en ondertussen uh, ja, is het ook uh, naast Jean nog uh, meer gezellig in de queue. Heb je Richard, die zegt uh, toch wel uh, weer lekker deze muziek. Zo naar de carnaval. <laughs> weer eens wat anders dan de hoenpapa. <laughs> ja, na de, al dat geweld. En Veerle zegt uh, nu al zin om morgen mijn honden weer uit te laten in de sneeuw. Ja, dat is nou, waar. Nou, ik niet. Nee, jij hebt zo'n labradoedel. Ja, die wordt helemaal gek in de sneeuw. Ja, maar dat is wel schattig. Dat is wel leuk. Ja, maar dan kun je, je kan er niet ieder mee lopen. Het is echt. Uh, error krijgt hij van sneeuw. Maar uh, leuk. Leuke error. Ja. Dan gaat hij helemaal, wordt hij helemaal wild. Ja, dat is toch super schattig. Die van jou dan? Ja, ook. Die vinden dat ook helemaal geweldig. Die krijgen dan de zoomies. Oh ja, ja. ja in de ja. sneeuw. Ja, dat is hartstikke schattig. Maar jij hebt natuurlijk zo'n labre Dus dan gaat die sneeuw allemaal zo klonter in die vacht. Ja, zeker. Ja, ik ja. ben er echt tien minuten kwartier aan het feunen daarna. Ja. Twee ja. <laughs> keer per dag. Zit hij zijn poedeltje te feunen? Ja. ja. ach Ja. Ik zie ook nog op Berichten voorbij komen van luisteraars die vertellen waar zij hun partner hebben ontmoet. Ja, eerder deze middagshow hadden wij het daarover, Bram. Maar ja. ik lees nu hier bijvoorbeeld een bericht van Evelien. Uh, die komt er nog even op terug. En ze zegt, ik heb mijn man ontmoet toen ik nog aan het werk was achter de kassa. Ach. Hij deed opeens, verdacht vaak, boodschappen. En ondertussen zijn we al negen jaar Ach. getrouwd. Dat is ook mooi, hè? Dat is ook wel echt een goed uh, klassiek verhaal, ja. Ja, ik, ik ben sowieso eigenlijk wel uh, benieuwd. We kunnen dit wel even doortrekken. Uh, waar heb jij je partner ontmoet? Ja... Toch even een leuk verhaaltje. Kom maar door in de Q-app. Kom met een spraakbericht. Of gewoon lekker getikt. Nou, waar heb jij jouw partner ontmoet? Ik ben benieuwd. Doe zo meteen even een rondje langs de velden. Ellis DJ komt er ook aan. En nu Kensington. Stay. Dat is dus niet het geval. Nee, inderdaad. Want we hebben even opgegooid. Waar heb jij jouw partner ontmoet? Ja, toch even een leuk onderzoekje, toch? Ja, toch? Ik zie hier een bericht van Anke. Die zegt in het vliegtuig onderweg naar Australië. Zo. En dan heb je genoeg tijd natuurlijk om elkaar een beetje ja, te leren kennen. genoeg inderdaad om even lekker over te lullen. Susanne zegt hier, ik heb mijn vriend ontmoet in Bed Café in Rotterdam. <laughs> nee, je, dan breng je hem niet goed. Wat? Ze zegt, ik heb mijn vriend ontmoet in bed. Ja, in cafébed. Cafébed. Cafébed café ja, in precies. Rotterdam. Bestaat helaas niet meer. Veel mensen kijken vol verbazing als we onze ontmoeting vertellen. Ja, dat snap ik. Uh, José zegt, uh, op de farm in Breda, een snoepjesfabriek. Dus tussen de winegums en pepermuntjes nu al 46 jaar getrouwd. Kijk, uh, hier uh, Tiella zegt, ik heb mijn partner ontmoet met Pokémon Go. Er was, een, er was een gym bij ons in het dorp. Hij had toen met een vriendin van mij. Dat ging uit en twee jaar later hebben wij elkaar helemaal gevonden. Nu al meer dan drie jaar samen. Kijk, ik, even kijken hoor. Tamara zegt uh, via onze gezamenlijke vriendin Brenda, zeggen wij altijd. Dat was toen een dating-app vanaf 2013. Uh, Reinier, al 22 jaar geleden op de skipisten, gewoon tijdens ach, de wintersport. Ach, wat super. Ja, en Cora, jij hebt ook zo'n smeugverhaal. verhaal. Hallo Cora. Hallo Tom hallo, en Bram. Hallo, hallo. Met Cora. Ja, dag Cora. Nou, uh, jouw uh, man gaat het om, hè? Ja, het gaat om mijn man. Die heb ik precies uh, de volgende maand... 30 jaar geleden ontmoet bij de Belastingdienst hier in Apeldoorn. Bij de Belastingdienst in Apeldoorn? <laughs> kijk, aan, nou dochter, dat is al een... Ik kijk, secretaresse. Oh, kijk, hè, nu wordt het, het speu. Was jij de secretaresse? Ik uh, ben begonnen als een secretaresse, ja. Oh. En uh, dat was een hele leuke tijd. En uh, had hij dan ook een, uh, gewoon een vrouw thuis al? Uh, nee, nee, we hadden allebei uh, geen partner. Oké, okay, nee, want dat is wel altijd het cliché verhaal, toch? Dat dan hè, de directeur nee. met zijn vrouw... en dan heeft hij een knappe secretaresse... en dan oei, oei, oei, en dan is er een affaire. en Dan ja, Dan krijg je dit. Nee, nee, het was echt... Uh, hij zocht een secretaresse en um, ik, uh, ja, ik kwam daaruit... en begonnen samen te werken... Uh, ongelooflijk saai, dacht ik, de belastingdienst. Maar daar uh, denk ik inmiddels wel anders over. Uh, en uh, ja, wij, wij werden gewoon hele goede vrienden. Kijk. En vanuit die vriendschap werden wij verliefd. En hoe, oh. hoe heet je man? Bart. Bart. Kijk, dus al uh, een kleine dertig jaar geleden ontmoet. En sinds wanneer werd het echt een relatie? Uh, dat werd een relatie in november 1998. En in augustus 1999 zijn wij getrouwd. Kijk. Oh, en, en waren jullie ook nog lang collega's terwijl jullie een relatie hadden? Ja, en dat was wel heel erg bijzonder. Want toen onze trouwkaarten eruit gingen... telde iedereen in onze omgeving op de receptie... Eh, hè, ze hebben het eindelijk door. <laughs> ja, dat dus is dat wel was was cool. weer mooi. Ja, fantastisch. Ja. Wat, een, wat een super verhaal. En Still Going Strong, wat is jullie ja, hoor. Uh, communiceren, elkaar de waarde laten, humor, veel reizen... En genieten samen, werken allebei niet meer. En uh, samen nog elke dag wel Q-music luisteren. Met onze kleine zoons En uh, dat vinden we hartstikke leuk. Ach, Ach nou, kijk, dat is fantastisch. Schrik eromheen. Nou, het staat allemaal ja. genoteerd, Cora. En uh, nou doe die lieve, knappe Bart de groeten. Dat zal ik zeker doen. Jullie doen nog Vrijna, een hele goede uitzending. avond uit, alvast. Dan nee. je ah, Dankjewel, Tom en Bram. Ja, voor je het weet ga je inderdaad trouwen. Vorig jaar was het bij jou zover. Wat was het een. Prachtige dag. Ja, dat was mooi, hè? Ja, ja, ik heb even een man erbij gepakt die op uh... moppie kwam zingen. Niet, nou. zo, niet zomaar iemand. Cloud was natuurlijk erbij. Ja, in heb een ons vloed. hart. Heb een vloed. Thank you.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 Sturbed and Circle, Sound of Silence bij Q Music. Nieuws van half zes komt eraan. Even, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, het internet heeft er een nieuw fenomeen bij. Het is een medewerker van KLM. En waarom mensen gek op hem zijn, dat hoor je zo. En wat je ook zo hoort, Everjack en Halo Black, in my, world. in my World. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam.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 Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Er zijn 51 files in ons land. Je krijgt ze vanaf 35 minuten vertraging. De eerste op de A9, Amstelveen-Alkmaar, bij Rotterpol de Plein. Het komt door een defect voertuig. 6 kilometer, dik half uur vertraging. A10, Koenplein richting Amstel, bij Watergraafsmeer, 7 kilometer en 40 minuten. En op de A28, amersfoort zolle bij Amersfoort-Vathorst. Door een ongeval 6 km drie kwartier vertraging. En flitsers op de A7 richting Drachten bij 182,0. Op de A50 richting, richting Apeldoorn bij 211,8. En op de A73 richting echt bij 26.1. En dan het weer van Weerplaza. De bewolking neemt toe en het gaat vriezen. In het midden en zuiden kans op sneeuw. Het wordt glad. Een morgenmiddag klaart het weer op en dan een graad of zes. Bijna half zes. Het laatste nieuws met Eefje Kuhne. Goedemiddag. Er wordt nog steeds druk gewerkt aan het nieuwe kabinet. Vandaag heeft onze bijna premier Jette weer een hoop kennismakingsgesprekken met nieuwe kabinetsleden. Ook met oude informateur Rianne Letchert. Zij wordt de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En zij zegt dat ze de de schade van alle bezuinigingen wil herstellen. Maandag dan staat het nieuwe kabinet op het bordes. In Weert, in Limburg, daar was carnaval niet alleen maar gezellig. De politie zegt dat daar veel meer vechtpartijen... mishandelingen en bedreigingen waren dan eerdere jaren. Vooral jongeren waren betrokken bij opstootjes. Sommigen mogen op bepaalde plekken in Weert voorlopig niet meer komen. Het carnaval is nu wel echt voorbij, hè? alle puinhoop is vandaag opgeruimd. En vandaag is het Aswoensdag. Aswoensdag... Ja, ik ben er ook niet bekend. Moest het ook even opzoeken. Ja, dan, dan breekt een periode van bezinning aan. <laughs> dus okay. even eventjes. Bezinning. Ja. Even tot rust. rust en bezinning. En bezinning. Ja. Nou, dat gun je eigenlijk iedereen wel even. Ja. Een zwembad in Breukelen in Utrecht is dicht gegaan. Kinderen hebben namelijk na het zwemmen allemaal klachten gekregen. De ouders die maakten zich zorgen en die trokken aan de bel. De kinderen moesten hoesten, ze kregen het benauwd... en ze hadden prikkende ogen. En het blijkt dat er een storing zit in de luchtverversing... en dat uitgerekend tijdens de vakantiedrukte. En het internet heeft er een nieuw fenomeen bij. Het is een medewerker van KLM. Het is de 45-jarige Sander uit Ursem, Noord-Holland... Maakt video's over zijn werk als break brake operator... op het platform van Schiphol, tussen de vliegtuigen staat hij. Uh, het is vooral één detail waardoor mensen zo gek op hem zijn. Dat vertelt hij aan NH. Dat is dat uh, mooie Engelse accent van mij, uh, waar iedereen een stuk om gaat. Wij nee, hebben een heel slecht in Engels. Nou, zo klinkt dan een uh, gemiddelde werkdag van Sander. Hi, mijn naam is Sander. Ik werkt van KLM als break-operator. En hij going to naar de show wat hij doet. Uh, All day. <laughs> <laughs> ah, wat een held. Nou, wat, wat een super. held. Sowieso levert dat het uh, heel veel leuke types op, de mensen bij KLM. Is het niet opgevallen? Ook heel vaak op TikTok gaan die mensen viraal en zo. Echt leuk, zo? leuke types allemaal. Zowel uh, op de grond als de, als de stewards, stewardessen. Leuke types. Ja, je zou er bijna... hardwerkende mensen. Ja, die zouden bijna gaan werken. Hij moet nog wel even een uh, cursusje Engels misschien. Maar jij hebt wel gips, toch? Jij bent toch ook bij de, bij de Nonnen van Vught geweest? Jij bent uh, ja, dat ben ik alweer ja. verleerd, maar jouw Engels is ook niet bepaald goed, Tom. Er is een reden dat iedere internationale artiest niet door ons wordt geïnterviewd. Maar als Smith interviewt. Nee, doe maar niet bij Tom Oeh, en Bram. Nee, dat nee, komt niet nee. goed. In Imagine Dragons mogen we interviewen. Oeh, nee, nee, nee. nee, doe maar Stefan Bouwman, want zijn Engels is zo goed. Ja, ja. Dat is wel echt zo. Ja, ik blijf er graag ver bij vandaan. Ja, dus Sander, je bent... You are not alone, wist But de uh, videos are very uh, nice to uh, watch. To see, to watch. To, to see. And to... Uh, uh, Recognize uh, so, uh, ourselves in it. Uh, yes. So now we go to play uh, weer some uh, muziek. From... from music, Tom en Bram. From uh, Afrojack. With... Uh, what's, it, what's, the, what's it called? In my world. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. between you and me From way out here It's easier to see There ain't no difference een hele plek op je music en in, in my world. Tom en Bram hier op de q show Op de plek van uh, Domien. Ja, normaal gesproken op zaterdag en zondagmiddag zitten we hier. Met dat ene spel. He, met die ene strijd die wij altijd uh, onderling hebben. Wie houdt ons tegen? Niemand. Nee, toch? Nee. Team Tom versus Team Bram. Ja, Team Tom versus Team Bram. Wij gaan tegen elkaar strijden en dat doen we altijd met teamgenoten. Alleen, wat wil het geval? Wij hebben nog geen teamgenoot. Dus Team Tom, naar wie ben jij vandaag op zoek? Ja, heb ik over na te denken. Ik zoek vandaag de volgende persoon. Iemand die echt net die zware terrorgriep achter de rug heeft. Iemand die echt flink te grazen is genomen. Iemand die op het randje van de afgrond heeft gestaan van die terrorgriep. Ja, wij zijn nog best wel uh, oké, okay, ja, hè? bespaard gebleven. Ja, ja dus nou, dat scheelt. Heb je hem achter de rug, voelt vandaag weer als een overwinning. Dan heb ik je nodig voor Team Tom, want dan gaan we gewoon voor overwinning nummer twee. Nou, mooi. Ja, meld je dus aan door Team Tom in te sturen via de Q-app. Maar voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die vanavond lekker gaat gamen. Ja, Even, even lekker, lekker een spelletje opstarten. PC, PlayStation, maakt niet uit. Maakt niet, niet lekker, uit. Uh, is het Assassin's Creed? Is het Call of Duty? Is het FIFA? Is het My Little Pony? Is it, <laughs> het, het, het maakt niet uit. Ga jij vanavond lekker gamen? Vrachtwagen, truck, truck simulator. Farm simulator. Maakt allemaal niet uit. The Sims kan natuurlijk ook. Dan hoor jij een Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q Music app. Um, ja, dan uh, gaan we natuurlijk strijden voor de, voor de prijzen. Een Q-prijspakket met alles erop en eraan. Het enige, Tom, welk spel gaan we spelen? Zullen we anders uh, even van het nieuws? Oh, ja. Ja, Jij zit natuurlijk normaal gesproken in het weekend niet bij ons... omdat je altijd bij Domien zit. Mm -hmm. uh, wij hebben hier de Tom en Bram spellenkast met allerlei spellen erin. Raad de Klaat, Pampet... Geen ja, geen nee... Ja, welke, welke heeft jouw oh, voorkeur? Wat een Kiezen. lastige keuze. Wat een leuke spelletjes allemaal. Um, ja, ik denk dan misschien toch uh, leuk wel een keer 30 seconds. Oh, dat is oh, wel, ja. wel een, voor de verandering wel een keer leuk. Een tijdje geleden. Ja, ja, laten we die doen. Gaan we zo meteen 30 seconds spelen. Meld je aan, welk team wil je in? Gooi het via de QA deze kant op? Oh, I gotta have faith, but does gotta have faith, faith, faith? I gotta have faith, faith, faith. Q music. Q sounds better with you. Q music. Q sounds better with you. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo. Team Kom versus Team Bram. Ja, spelen wij in teamverband en in Team Bram heb ik gevonden. Natalie, hallo Nathalie. Oh, hoi. Ja, Nathalie, ik was op zoek naar iemand die lekker ging gamen vanavond. Welke spel slinger jij aan? Uh, de Mario Party. Ach, wat leuk. En welke dan? Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, oh. In ieder geval op de Switch. En volgens oh. mij is het gewoon de nieuwste. Maar niet van de nieuwste Switch. Nee, ik? precies. Ja, ik, ik volg hem <laughs> helemaal. Heerlijk, en met wie ga je spelen? Ja, man. Met je mannetje lekker op de bank, lekker uh, aan de Mario Party. Ja. En wordt het dan ook onvriendelijk, of uh, dat niet? Nee, vaak zitten we nog in hetzelfde team, of, uh, oh, ja. dus proberen we op de ene de eerste, dan, de eerste en de andere dan de tweede wordt. dus uh, nee, dat komt goed. Oh, nou dan, dan komt het helemaal goed. Hartstikke leuk, welkom in Team Bram en we gaan strijden dus tegen Team Tom. Jij was op zoek naar uh, een herstelde grieppatiënt. Ja, iemand die net die uh, terrorgriep achter de rug heeft. Max, goedemiddag. Goedemiddag Tom. Je hebt er helemaal van afgelegen, of niet? Zeker weten. Wat, uh, wat, had, je, wat had je allemaal? Ja, griep gewoon. Ja. Uh, trillen, of uh, zweten, uh, koud, warm. Trillen, killpijn. kotsen, het hele gedoe. Nee, jongen, alles, oh. en, en nu nog de laatste randjes of ben je wel helemaal de ouwe? Nou, ik ben nog niet allemaal de oude. Nee, helemaal uitgewrongen. Ja. <laughs> nou, we gaan even voor die winst. En dan is uh, dus het laatste zetje naar weer de oude Max, toch? Precies. Zo spelen, is het, man. We spelen 30 seconds. Normaal gesproken doen we dat wel eens op zaterdag en zondagmiddag. Maar even voor de duidelijkheid. Beide teams krijgen 30 seconden de tijd. Er wordt hier een kaartje gepakt. Wij gaan dingen omschrijven. En het team met de meeste woorden goed, die wint het spel en pakt de prijzen. Juist. Uh, team Bram met Nathalie. Zullen wij gewoon lekker beginnen? Ja, helemaal goed. Oké, okay, dan gaat onze tijd. Nu in, even kijken. Ach, uh, social media, een blauw icoontje. zoek. Inderdaad. Dit is de provincie van Arnhem, Nijmegen. Is het Gelderland? Ja, inderdaad. Dit is. Uh, Oeh, dit is een acteur, uh, volgens mij een Maori. Uh, Dwayne mm -hmm, Johnson. Oh, kak. Uh, Oké, okay, dit uh, wordt uh, gespeeld met het Nederlands elftal deze zomer. Voetbal? Ja, maar wat voor voetbal? Oh, uh, het EK? Nee, het, oh, het, het, WK, het WK voetbal. Oh, het WK. En de, dat is buiten de tijd. Ja, ik zocht uh, The Rock. Zocht oh, ik The Rock, ja. Dwayne The Rock Johnson. Nooit van gehoord. Nou, dat... Is, dat ja, nee, echt niet. Ja, dat is echt... Je hebt ja. toch wel van The Rock gehoord, man? Nee, geen idee. The Rock. Nee, echt niet. Ja, kom, kom nu hierheen. <laughs> kom eens kijken. Ja. Jij hebt deze man toch wel eens gezien? Ja, wel een bekende kop. Ja! Hé, dat is omdat het, god Omdat het de rock is, man. Niet goos worden. Goed, nee. ja Maar Tom, die weet zo weinig van films. Ja, ja daar heb ik jou toch voor. Pfff. Hé, hey Max, ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Ik uh, pak het kaartje, onze tijd gaat in. We zoeken... Oh, die andere social media app. Niet Twitter, niet Facebook, maar waar je lekker kan scrollen. Instagram. die andere. Uh, TikTok? Ja, oké, okay. dit is het continent uh, van Kaapstad en zo. En uh, Turkije, met uh, Marokko. Afrika. Ja, uh, dan zoeken we. Mar Mar Mar Marco Schuitmaker, die heeft dat hele bekende liedje. <laughs> <laughs> Engelbewaarder. Engel bewaren. Oh, dit is die vent van Nespresso, die acteur. Ah, shit, hoor die ook weer. Uh, uh, George Clooney. Heel goed, en dan zoeken we nog. Uh, ja, Tom van der Weert. Voordat wij uh, overgaan tot de uitreiking. <laughs> Turkije ligt niet in Afrika. Nee? Nee, nee, nee. Toen want want waar ligt Turkije? Nee, ook toe nee, toe... Toen ik het ik ook zei, hem. dacht ik ook dat is niet Turkije, maar Nee, richting. want waar ligt uh, Turkije ook weer? Op wat voor continent? Europa. Ik heb geen. Ik heb geen Heel ja, het goed. En welke nog meer? En welke nog meer? Wat? Hij ligt namelijk op twee continenten. Echt waar? Ja. Oh, dat wist ik niet. Oh, welke zal die andere dan zijn? Zal dat dan zijn. Uh... Afrika? Nee, nee, niet Afrika. Nee. Zeg het maar. Ja, Azië. Oh, Azië. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Nooit geweten. Nou goed. Um, voor de rest ging het uh, eigenlijk best wel goed bij jullie. Um, Nathalie voor Team Ram heeft er twee. En Team Tom, ja, jullie hebben er drie. Met Max, Max, we hebben gewonnen. Uh, Super, Max. Ah, oh, twee. Vanuit Supermax. gefeliciteerd. We gaan jou het q prijspakket opsturen. Gefeliciteerd daarmee nogmaals. En uh, ja, succes met de laatste, laatste loodjes van de griep. Jezus, dankjewel Tom. Goed. Ja, en Nathalie doei. helaas. Um, maar ja. goed, kijk, als je nu verliest, maakt niet zoveel uit. Als je straks maar wint. En zo is het. Met je Mario. Daar ja. gaan we voor. Super goed. Hé, hey, fijne dag nog. Dank je, doei. Ik ga nog even de wereldkaarten bijpakken, ja? Doe dat maar eens even. we We we Oké, okay. I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, baby.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 Choose us every time. <laughs> We were California dreaming. How will I fit in that car? Didn't have a bed to sleep in. We kept each other up under the ceiling full of the stars These days, these nights, are changing my mind En de klanken. Klank, carry you home. Lekker wat klanken. <laughs> Op uh, Q-Music. Nou, ik weet het hoor, Turkije, waardelief. <laughs> ja, oh. ja een, een, kijk, je hebt gewonnen, maar de manier waarop. Ja, joh, ik ben je ben toch, toch niet goed in topografie? Dat weet je toch inmiddels? en ik nee. ook niet zoveel. Ik weet weer andere dingen. Maar, waar lag de Algarve ook alweer, toch? Portugal. Ja. <laughs> En dit heb jij toen ook een keer fout gezegd. <laughs> toen lag het in Frankrijk. Hoe maar, houd op de zeuren, man. Nee, nee, Oké, okay, vanavond rij jij over de snelweg terug naar huis. Ja, je komt een vrachtwagen tegen. Er zit een bord op de achterkant van de vrachtwagen. Er staat code 1049 op. Wat zit er in die vrachtwagen? Dit is geen algemene kennis. Waterstof, heel goed. Dit is, is geen algemene kennis. Dat weet kennis. ik dan weer. Dat weet ik dan weer. Er zit de code 1203 op. Wat zit erin? Wat zit er in die vrachtwagen? Zeg maar. V? Benzine. Ja, weet ik toch. Ja, dat uh, weet dat ik toch uh, niet. Weet ik dan weer. Wat betekent moedernegotie? <laughs> ja. ja. <tosses> dat weet jij niet. De strijd gaat door. Team Tom versus Team Bram spelen graanhandel we, uh, met het OC gebied. Spelen we zaterdagmiddag alweer eens. Het nieuws van 6 uur komt er nu aan. Eefje, goede, uh, nou, bijna avond. Goede bijna avond. Uh, een domper voor voetbalclub Telstar, want ze hebben een dikke boete gekregen. En muziek is onderweg van Lady Gaga.